We 6.9. Zie FM Zie F Look at me there was nothing new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 en ik ben nergens zonder jou. Ik blijf je altijd trouw, want de jou in de lucht in blauw. Ja, door jou wordt de lucht weer blauw, en ik ben nergens zonder jou. Nee, nergens zonder jou. Mis een arm om me heen, te veel mensen toch alleen. Wat goed moet dan gaan